Jan van der Putten met het NOS Journaal. Alle Nederland 155 klanten van Corendon. Door de harde wind was het op Madeira vrijwel onmogelijk om vliegtuigen te laten landen. 20.000 toeristen zaten vast. Eerder kwamen 150 klanten van Toei al terug in Nederland. Gorges Orighetta, de vader van koningin Maxima, wordt vandaag in Argentinië begraven. Hij overleed dinsdag. Het is een besloten begrafenis. Maxima, koning Willem-Alexander en hun drie kinderen zullen daarbij aanwezig zijn. Het dreigt een tekort aan docenten met een universitaire opleiding. Volgens de Academie van Wetenschappen gaan de komende jaren veel universitair docenten met pensioen. En hebben de meeste nieuwe leraren een hbo-opleiding. De academie is daar niet blij mee, omdat veel vwo-leerlingen later een academische opleiding willen doen. In Venezuela komt een waarheidscommissie die moet afrekenen met haat, geweld en intolerantie. Dat is besloten door de nieuw gekozen vergadering die een nieuwe grondwet moet opstellen. Verwacht wordt dat via die commissie zal worden afgerekend met leden van de oppositie. In Beerta in Groningen is een ruzie uitgelopen op een schietpartij. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De politie heeft vijf mensen aangehouden onder wie twee gewonden. De politie zoekt de aanleiding voor de ruzie in Beerta in de relationele sfeer. Werknemers in Nederland wonen gemiddeld ruim 22 kilometer van hun werk. Vier op de tien werken in hun eigen gemeente. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over woonwerkafstanden. Vooral in grensgemeenten en moeilijk bereikbare gebieden als de Waddeneilanden werkt een groot deel van de werknemers in de eigen woonplaats. Het weer in het zuidoosten regen, op andere plaatsen ook wat zon... en het wordt een graad of 20. Morgen in het oosten regen, in het westen wat zon... en zaterdag overal regen en ongeveer 20 graden. Dit was het WM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file tussen Hoogmade en Leidsendam 5 kilometer...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 Dit is de zomer van ZFM met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. We gaan in de tweede uur het van het eerste uur, wat we dus niet hebben gedaan. Ja, dat liep een beetje uit, Koor. Ja, we hadden de tijd niet zo in de gaten, we waren lekker Geen aan moed. het houden hier. Uh, maar in de tweede uur gaan we uh, na Agnes Sol van het jarige Dierentuin in Zandvoort... gaan we praten met Jan van Kleven, die is gestopt per 1 augustus. Hij zit er al, hè? Hij is al aan. Hij, uh, hij zit er, we zagen hem al rondlopen. We hebben uh, de expositie in het Zandvoors Museum tijdens de Geluksroute... op 2 en 3 december en we hebben de... Evaluatie van de Pride at the Beach van Roy van Dongen. Nee, Roy Dongen. Ik zeg van Dongen, maar collega Dongen. van mij heet Van Dongen. Oh, dus. okay. ja, <laughs> en toevallig ook nog eens Roy. Dat dus. neem je dan um, over, hè? Dat ga je dan automatisch zeggen. Dus aan jou het woord, Rutte. Dank u meneer. <laughs> Goedemorgen, Agnes Zo. Agnes Goedemorgen. Jij bent hier voor, uh, voor Dieren, dieren te huis. Kennen mijn land. Ik zeg te huis, dierenasiel zegt iedereen altijd. Wat, wat is het verschil? Hmm. Het is een beetje. Dierentehuis klinkt iets vriendelijker. Ja, ja, ja. In, in Engeland heb je daar mooi verschil. Daar hebben ja. ze een re center en, een, en, en echt een shelter. En ja, een shelter, ja. daar blijven ze. En een rehoming gaan... center, daar stromen ze door. Ja. En wij zijn natuurlijk asiel. Allebei. En hè? daarnaast pensioen. Dus, ja. ja. Oh ja, pensioen zijn ook. Ja, en uh, dat is dus het, uh, het uh, dierentehuis Kennemerland, heet het officieel. Ja. 50 jaar bestaan ja. ze al, hè? een hele lange tijd. Ja. En een, uh, een nieuwe keur. Ja, van, van waar een nieuw keurmerk? Um, dat is een nieuwe uh, initiatief geweest. Omdat uh, er voorheen wel een keurmerk was. Maar dat werd afgegeven door de dierenbescherming. Wij zijn natuurlijk onderdeel van de dierenbescherming. Dus dat is een beetje. ja makkelijk om zoiets te geven. Dus we hebben een onafhankelijk bedrijf daarvoor ingezet om alle asielen uh, in ieder geval die van de dierenbescherming maar ook die niet aan de dierenbescherming verbonden zijn die kunnen dat keurmerk krijgen en uh, nou daar moet je een heel traject voor afleggen hele vragenlijsten invullen er komen twee mensen langs om te kijken of alles uh, klopt en ook nog aanvullende vragen te stellen en als alles uh, in orde is en voldoet aan de eisen van uh, vandaag dan dan krijg je dat keurmerk. En we hebben hem dus. Nou, gefeliciteerd. Ja. <laughs> Mooi. Ja. ja, 50 jaar is eigenlijk een beetje triest... Ja. omdat het natuurlijk een noodzaak ja. is voor een dierentehuis. Ja. Ja. Ja. Dat mensen dan ja. Uh, ja, uh, afstand doen van hun huisdieren. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat als er een oud vrouwtje overlijdt... en ze heeft een kat, dat die natuurlijk ergens naartoe moet. Maar er zijn natuurlijk ook heel vaak dieren die worden gebracht... en die zijn onwenselijk. Die uh, ja. willen ze niet meer. Ja, dat klopt. En natuurlijk ook de opvang van zwerfdieren... En dat is dan hopelijk ook altijd tijdelijk, maar die moeten natuurlijk ook ergens naartoe op het moment dat een hond of een kat van de straat geplukt wordt. En uh, ja, de afstandsdieren zijn uh, niet meer gewenst of, of nee. kunnen mensen niet nee. meer houden om welke reden dan ook. Um, maar toch hebben we zoiets van wij zijn wel een plek van waaruit ze een tweede kans krijgen. Ja, ja, dus zeker. Ja. wij zien het positief. Ja. Wij, in elk geval, ook ja. als mensen zeggen, ja, hij past niet zo bij het nieuwe bankstel, nou dan kun je je afvragen van oh is dat een echte ja. dierenliefhebber, maar dan nog denk ik dan is het beter dat hij bij ons komt en een nieuwe kans krijgt bij mensen die zeggen oh ik vind dat een hele leuke hond of kat, mm -hmm. dan dat hij bij die mensen blijft en hij moet in de gang blijven liggen want hij past niet bij die bank, nee, nee. dus no matter ja. what, wij veroordelen ja. niet wij ja. denken er natuurlijk wel ja. uh, een we eigen mening over, ja. maar we hebben toch zoiets van in welk geval dan ook is het altijd beter om dan de stap te doen om een dier af te staan, ja. Ja. waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat je daar heel licht over moet denken en als je denkt nou het nee, is want je vandaag is ik doe maar weg u zijn best wel streng ook hè als je een kat haalt of een hond uit het bij jullie uit het tehuis... huis ja, ja. krijg je hem niet zomaar mee hè nee absoluut nee. niet nee. en dat heeft natuurlijk ook een reden um, het zijn dieren die al wat hebben meegemaakt in ieder geval al een eerder te huis hebben gehad en uh, soms ook dieren met een zogenaamde rugzak die ja. uh, bijvoorbeeld een gedragsprobleem kunnen hebben of een medisch ja. probleem. En we willen voorkomen dat die dieren... in en uit het asiel uh, gaan. Dus we willen een plek zoeken... waar ze zo goed mogelijk op hun plaats zijn. En ik zeg altijd van... het moet een uh, toevoeging zijn... voor de nieuwe eigenaar. Die moet blij zijn met het dier. Ja. Het moet fijn zijn voor het dier. En het moet zijn fijn zijn voor ons. Omdat hij een nieuw plekje heeft. Ja. En daarom zijn we echt zo zorgvuldig mogelijk. En stellen we ook heel veel vragen aan mensen die een dier komen afstaan want ik heb zoiets van hoe beter inzicht wij hebben in hoe dat dier in elkaar zit hoe beter, hoe beter de plek, je bek, ja, passende plek, er, ja, ja. plek we kunnen ja. vinden. Ja. Ja is ik bijna een datingcentrum tussen mensen en dieren? Ja, wel, dier. ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. ja. Maar dat is het ook wel, hè? Ja, toch? Eigenlijk wel, ja. ja. ja. ja. ja ik heb uh, regelmatig in het verleden uh, bij het programma Sandvoort op Zaterdag of Sandvoort op Zondag. Ja. bij Rob Harms uh, invallen omdat er iemand op vakantie was. We wilde het dier van de week hebben we dan uh, genomen. Ja. En dan uh, gingen we altijd kijken van. nou, uh, kunnen we daar nog een leuk verhaaltje omheen doen? En ik heb er wel eens een gedichtje over gemaakt. Oh ja. En uh, het dat grappige is. Het <laughs> uh, staat op mijn website trouwens, draaier.net. <laughs> En uh, het grappige is dat je dan uh, soms ook dieren ziet die dan heel kort zijn in het uh, ja. asiel. Die zijn ook zo weer weg. En uh, een, wit, een wit konijntje bijvoorbeeld, dat uh, is dan ja. snel weer weg. Ja, schattig. Maar een grijs ja. konijntje, dat blijft weer wat langer zitten. Ja, nou het is nog erger met zwarte dieren. Die zijn om wat voor vage reden dan ook. Daar is ook onderzoek naar gedaan. En het is gebleken dat zwarte dieren minder snel herplaatst maar worden dan te... andere kleuren. Maar zwart is ongeluk waarschijnlijk misschien ook. Een zwarte kat, ja. Er zijn die no. daar echt in geloven en dat is dan de zwarte kat, niet de zwarte hond. Nee, maar toch. Dus, ja. Ja. ja, maar dat, dat is dus oh, wel waar, een ja? gegeven. Ja, ja. ja. God. Ja. Hoeveel dieren hebben jullie gemiddeld uh, zitten die geplaatst kunnen worden? Um, honden zitten we gemiddeld op. Tien, dat is eh, eigenlijk wel teruggelopen de afgelopen jaren. Dat is een positieve ontwikkeling. Oh, okay. En katten, ik denk rond de, tussen de 30 en de 40. Dus dat, dat is, is best ook, wel snel. Ja, ja, ja. Dus er is toch wel een ontwikkeling gaande. Je hebt natuurlijk ook andere opties. Je hebt marktplaats, je hebt verhuisdieren. En daarmee kun je eigenlijk de stap naar het asiel voor zijn. Dus, en dat, dat merken we wel. Het gevolg daarvan is wel dat de moeilijkheid herplaatsbare dieren... dat die vaker in een asiel terecht lijkt te komen. Want ja, ja, die worden niet nee. via marktplaats... of via verhuisdieren nee, nee. herplaatst. Ja. Ja. En nu is het vol zeker, hè, vanwege de vakantie? Um, nou, we zitten vooral vol met pensioen. Okay. En uh, de asieldieren, dat, uh, dat is nog te overzien. En de tijd van oh, de hondjes en de katjes... die gedumpt werden voor de zomervakantie... dat is ook wel gelukkig uh, dat mee veel minder geworden. Oh, ja, gelukkig. Ja, honden die vast worden gebonden en een boom of zo. Ja, ik ben ze dit jaar en de afgelopen jaren niet tegengekomen. Gelukkig. Ja, ja. ja het is wel heel vaak zeker. zo. Als het een keer ja. gebeurt, Er dus dat ja. het meteen in de telegraaf op de en dat ze ja, we weer honden altijd, zijn achtergelaten he. in het bos. Ik vind ja. het ook heel schokkend, want ja. dan denk ik, ja, breng hem dan naar ja. een asiel. Ja. Uh, ja. Ja. Want dan heeft hij een betere ja. kans dan dat hij aan die boom staat. Ja. Stel dat hij niet opgemerkt ja. wordt. Nee. Ja. Is het nou ook zo in tijden van crisis dat het niet zo goed gaat met de economie? Mensen hebben dan wat minder geld dat ze sneller afstand doen van hun huisdieren. Ja. Je merkt zeker een verschil als uh, ja, als het economisch toch wat minder gaat. Ja. En dat merk je dan vooral als een dier bijvoorbeeld medische problemen heeft. Uh, een dure operatie moet ondergaan. Dat, men, dat dat een reden kan zijn voor uh, afstand. Ja, heel ja. verdrietig, maar dat gebeurt vaker. Ja. Ja. Ja, ik, ik weet dat uh, wat oudere mensen, die hebben dan vaak een, een kat of een klein hondje en die zijn er heel erg aan gehecht. Ja. Want die zijn dan vaak alleen en die hebben dan nog één gezelschapsdier. Ja. Ja. En die zullen natuurlijk hun hondje nooit weg doen, mm -hmm. Ik Doe liever hun telefoon weg dan een hondje. Ja. En um, ja, jonge gezinnen die dan een uh, hond hebben die dan. Een toch wat groter wordt dan ze dachten en dan heel veel eet, ja en dan verliest de man zijn baan en ja, kinderen ja. die hebben dan ja, ook zo uh, het inderdaad gaan, ja. ja of dat iemand toch weer moet werken terwijl die voorheen voor de kinderen thuis zorgde, ja, die ja. moet weer gaan werken ja, ja. en daardoor is er veel minder tijd voor de hond. Ja. Die kan niet de, elke dag de hele dag nee. alleen thuis zijn. Ja, ja. dat uh, speelt zeker een rol. Ja. Het, het, het dierenthuis in Kennemerland. Jullie zijn de enige in de hele regio. Um, of zijn er ja. nog meer? Nou, we hebben natuurlijk in uh, Emmuiden heb je nog een dieren dierentehuis, Alkmaar, eh, eh, Hoofddorp en Amsterdam. Maar wij zijn voor het gebied eh, hier eh, omheen zijn wij de enige, ja. ja. Dus dat is Haarlem, Overveen, Bentveld, eh, Aardehout en nog een paar kleine gemeenten, ja. En zandvoort antwoord natuurlijk. Ja. En jullie hebben veel vrijwilligers? Hè? Want we hebben heel veel dat... vrijwilligers. Ja, ja hele ja, trouwe ja, vrijwilligers. En ook uh, mensen die uh, komen en die denken van... oh ja, leuk, ik ga vrijwilligerswerk ja, ja. doen. Maar ja, eigenlijk is het toch uh, 90% schoonmaken... en 10% ja. Ja. echt met de dieren bezig ja. zijn, ja. ja. ja. ja. ja, zeg ik altijd. En dus dat dus niet daar altijd doen wij, wij dit werk voor. Ja. Ja. Ja. Dus het is niet altijd, altijd wat mensen leuk. ervan verwachten. En ja. Ja. Ja. ja, die zijn er dan ook korter en gaan we weg. Maar gelukkig ook een vaste kern van hele trouwe vrijwilligers. ja. En die ja. kunnen we altijd nog gebruiken, hè, vrijwilligers? Ja, in principe kunnen we okay. vrijwilligers altijd gebruiken. Okay. Ja. En stel dat er vrijwilligers op dit moment dit, dit horen... of mensen die willen zich aanmelden bij jullie... waar kunnen ze zich dan, uh, dan melden? zijn ze zeer welkom om een mail te sturen... naar, naar uh, het ja. oké. Okay. En, dat, en uh, wat is het e-mailadres? Weet je dat uit je hoofd? Ja, <laughs> ja dat is dierenbescherming.nl. Dat is een heel mondvol. Een mondvol. Mond ja. Oké, okay, maar als ze het intikken waarschijnlijk... Ja, dan komt het wel voor. Ja hoor, via Google okay. zijn we makkelijk te vinden. Okay. Ja. We moeten dit uh, gaan... Uh, afsluiten. Ja. Want we okay. zijn al uh, uh, op, uh, achter op ons schema. We zijn over tijd. <laughs> zijn over tijd. Uh, hartelijk dank. Uh, dat je bij ons wilde komen vertellen. Ja. En uh, heel veel succes met uh, het uh, dieren te huis. Ja. En... Uh, tot de ja. volgende keer weer. Zeker. En een, een leuk jaar ook, hè, 50 jaar. Dat zal wel ja. natuurlijk wel ja. gevierd worden uh, steeds. Ja, mag ik dan nog even melden dat we op 1 oktober de open dag hebben. Vertel dat iedereen ja. welkom is. Oké. Okay. Okay. je Graag gedaan. Oké, okay, dankjewel. Dan gaan we proberen om uh, dit even uh, vol te praten. Tot aan onze volgende ja, gast komt. Uh, Want anders dan komen we in de problemen met onze ja. tijd. Want het volgende onderwerp dat is over uh, Jan van Kleef. Want de uh, kwekerij aan uh, het ja. Annex Tuincentrum. Is per 1 augustus gestopt. Nou, Jan van Kleven is inmiddels aangekomen in de studio. Die zit al klaar. En die is nog niet zo heel goed ter been meer. Maar hij komt eraan. Dus we praten het even vol. Gerry die uh, helpt hem naar de stoel toe. En we gaan eens dus even kijken of er nog een leuk gesprek uit te halen is. Ik denk het wel. Want het tuincentrum heeft het ook al heel lang bestaan. En het tuincentrum. Ken ik natuurlijk als, als, als, als kleine jongen kwam ik daar nog om geraniums te halen met mijn moeder. Nou, toen was ik, het is zo'n 45 jaar geleden denk ik, toen bestond het tuincentrum er al. En ik uh, ben heel erg benieuwd hoe dat dan gegaan is. Gerry, gaat alles goed? Ja, het gaat goed. Gaat goed. We komen er wel. We komen er wel. Kan even duren, maar nog je erbij. Ja, we lopen uit. Maar ja, we moeten stoppen om 12 uur, want dan kan altijd nieuws erin. Okay, maar, we hebben... maar we hebben nog even de tijd. 10 ik... minuten, komt... lang praten. Ja. Nee, dat is goed hoor. Ja. Nou, in ieder geval... Uh... Dus verwelkom ik u alvast in de uitzending. En ik probeer het een beetje vol te praten tot u klaar zit voor de microfoon. Nou, dan kan je wel even een helft aanvangen. Dat gaat allemaal wel prima. Ja, maar is de. Nou, we hebben. Ja, ik kom Ja? Ja, nee. Meneer Van Kleef zit aan de stoel. We komen de... Weet je wat ze doen? Ja, we pakken de microfoon. Als jij hem uh, voor hem houdt, dan is het misschien uh, handiger te verstaan. Kan je het, kan je, of, kan je het verstaan? Zo? Ja, anders dan trekken we gewoon de stoel een beetje naar de tafel toe. Dat is, uh, dat is ook prima. Zo, ja. Nou meneer Verkleef van harte welkom in de uitzending. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? U gaat uh, mobiel bent u niet meer zo goed, geloof ik hè? Nee, dat geloof ik ook niet. Ja. Ik weet het daar zeker. Ja. Want hoe lang heeft het tuincentrum bestaan nu in de totaliteit? Kijk, een oprichting van de kwekerij Gleef ja. is gedaan in 1935. En ja, 1935? Ja, 1935. Dat is een tijd geleden. Dat is een tijd terug, ja. Ik heb het hele archief van de jaren 35 tot 75, 78, heb ik allemaal. Want dat is leuk, dan zie je wie er werkte, he. wat het kostte... He. Een schelpenkar, een kost zoveel kuub, kost zoveel gebrand. Dat is allemaal in de centenbusiness. Ja, dat waren natuurlijk andere tijden, andere ja, prijzen. Dat weet ik, maar ik heb dat hele argument. Ja, streek, dat heb ik er 35 genoemd, ja. tot heden. Nou, zit het? Nou. Er zitten nog een hele hoop dingen die leuk zijn. Heeft u daar nog leuke foto's bij? Uh, die moet ik hebben. Moet u nog <laughs> hebben? <laughs> moet ik hebben? Maar ik zit al meteen te denken aan een leuk artikel voor in de klink. Ja, dat <laughs> ja, is ja. zeker leuk. Ja, want dat leuk. is natuurlijk wel geschiedenis. Als je het over 1935 gaat hebben. Ja, nou, over de allereerste jaren. Dat is begonnen. Maar toen. Ik heb toen heel veel materiaal heb ik. Ja. Want dat moet ik allemaal een beetje gaan organiseren. In elkaar bouwen, Want ik heb dat thuis voor mij te koop staan. Ja. En ik ga wonen op nummer 3. In dezelfde straat? In dezelfde straat. Want dat is mijn broer. Die ja. woont op 3. Oké. Okay. Okay. En 1 was ik in woonhuis. 1A was de kwekerij Tuincentrum. Ja. En 3 woont hij. Oké. Okay. Wat mag daar nou nog verder dan komen op, op 1A? Dus op dat stukje grond daarachter? Ja. Ja. Dat is een goede. Laagbouw? Laagbouw mag. Dat mag wel. Dat hebben ze pas met het aanpassen van het hebben ze gedaan. Ja. Maar ja, ik wacht het maar rustig af. Al, want als, die, die, dat is zo moeilijk al. Ander jaar kan het weer heel anders zijn. Dan kunnen ja. er misschien op ja. staan. Ja, dus mag je mag een microfoon iets dichter bij je ja. uh, ja. en, en het blijft geen uh, tuincentrum meer? Nee nee? Nee. nee, nee, nee? Nee, want dan had ik het moeten verkopen. Ja, dat kan niet. nee. Dat kan niet. nee. Dus het krijgt een andere bestemming, krijgt het? Uh, wat wij willen invullen, krijgt het. Oké. Okay. Dus het tuincentrum, de pub, is verleden tijd. Ja, oké. Okay. Want het is best wel een grote ruimte nog wel, hè? Het is nog wel een groot, groot, groot stuk, groot stuk is hè? 1471 1401 ja. 1471 meter. Ja, ja, dat is best... Uh, dat is een best leuke, leuke aardig, grote tuin. Aardig, uh, een ja, leuk wedstrijdstem ja. wat in. Ja. Uh. Je kan daar wat leuker doen. Maar we gaan nu eerst... de grensbepaling doen. Twee ja. keer In de tuin zetten. Jans van Kleef op 1. P van Kleef op drie. Ja. Dus dan hebben we het kadaster hebben gebeld. En ja. gevraagd. Geef de scheidingslijn aan. Van de... En van die, van nummer 1 en van nummer 3. Nou, ja. En die staan nu gemarkeerd op de straat. Dan is die oprit. Die zal zijn 3 meter 18, 3 meter 20 breed. Nou, die hedendaagse auto's die zijn een stukje groter. dan Dat nou, we toen de tijd hadden. Ja, ja, dat... Ja, even kijken, wat ja, we gaan doen, weet ik we nog niet. Ja. Ja. Maar kijk, we moeten niks, we hebben het zelf beslist. Maar dat is later niet meer uw probleem. Dat gaat het probleem worden van de nieuwe koper. Ja, maar dat is, uh, nou. die is al geboren. Ja. Maar er is al een belangstellende voor? De... We zijn al zat geweest. Althans geweest met al vragen. Ja, ja want zouden dat... Uh... Alles te, te koop, eigenlijk is niet te koop. Aangebied. Ze moesten een bot uitbrengen. En dan was het van. En de kwekerij. En het huis. Op nummer 1. Maar dan kwamen ze alleen. rij. En alleen het huis. Nou, daar heb ik niks voor. Maar nou, we alles één keer verkopen. Ja. Het zou het mooiste zijn. En anders doen we het die tweeën. Kijk, we gaan, ik ben gewoon dicht daar en hij gaat niet meer open. Nee. En of dat nou drie jaar duurt, vijf jaar duurt of tien jaar duurt, als ik het mee mag maken, dan ben ik nog steeds blij. Ja, dat maakt het natuurlijk ook niet meer uit, hè? Nee, nee ja, dat ik blij ben, bedoel je? Nee, dat uh, wanneer het verkocht wordt voor u. Ja, nee, dat maakt niet uit, maar nee. ik wil het graag zelf beslissen. Vind ik leuk. Ja. ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ja, um, ja ik vind het uh, jammer, want ik vertelde net in het uh, voorverhaal... voor het toen u naartoe naar de stoel kwam... want u bent niet zo goed uh, meer het been. Dat moet ik dan even uitleggen aan de luisteraars waarom dat, uh, gebeurde. Um, ik kan me dat nog herinneren als kind dat ik dan uh, bij u kwam. Ja, dat weet u misschien niet meer. Maar dat weet ik niet meer. Jij <laughs> je Uitdraaier? Draa ja, uitdraaier ja, ja. had uh, de groene tussen. Ja, ja, uh, ja. Als mijn, uh, mijn opa was dat, ja. ja. Uh, je vader heb er ook in de zee, toch? Uh, nee, Jan is de oom van uh, mijn oom. En uh, mijn vader was koor. Uh, ah, dat heb ik allemaal in het archief verstaan. Ik ga dat allemaal eens rustig opzoeken. Ja. Na de ja. ja. Wel interessant hoor. Wel ja, ja, interessant, leuk. Dat net hoe je naar kijkt. Nou, ik ja, denk dat is het wel een interessant is. Het is een begrip, toch? Ja, het is een begin. Nou, maar het is leuk, ja. het is een tijnde ook. Ja. Hoe is het met uw gezondheid? Nou, ik ben niet ziek. Nee. nee. Ik vind MS, want dat heb ik. Ja. Ik vind niet geen ziek zijn. Nee. MS is een handicap. Ja. En is een pijntje ook. Ja. Want ik. Heb van het jaar ze hebben ze me doorgespeeld van een kruin tot aan een grote thee door de MRI-scan. Daar ben ik een keer drie, vier in geweest. Deze ik Dan mijn hoofd van mijn nek, kan mijn rug van mijn is Een beetje hol. En alles is geënt op MS. Oké. Okay. Nou, en MS kan je niet genezen. Want nou, dat is er niet. En MS kan niet overgaan. Dat doe je ook. Dus, de slotsom is gewoon... Wat je nu hebt, kan alleen maar slechter worden. Ja. Of stabiel blijven misschien. Of stabiel blijven. Ja. Misschien, weet ik ja, niet. Maar ik vind ja. als het zo stabiel blijft zoals ik nu ben... Dan hoef ik uh, geen... Nee, vind ik geen stabiliteit. Nee. Maar als u, als u dat niet had gehad, dan was de kwijkerij nog niet gestopt? Nee, of was u dat doorgegaan, is het, ja. dat was het hele punt, tuurlijk. Ja. Ja. Nee, dan had ik nog niet gestopt. Ja, ja. ja want u klinkt nog heel vitaal van ja, power. Ja, mis, ja. ja, maar daar hou ik van. Ja. Daar hou ik van, niet van dat... Uh, ik uh, wil u bij deze een ja. keer uitnodigen voor het uh, programma ZFM uh, Oud-Zandvoort. Als we dat weer gaan, uh, gaan opstarten, daar hebben we het een aantal maal over gehad. En ja, dan wil duidelijk. ik graag nog een uur met u praten over... Als u dat archief een beetje hebt doorgespitten en ja. u weet wat details over uh, alles van het allereerste begin. Ja, ja. En dan... Uh, Moeten we aan dit gesprek helaas nu een einde maken. Best. Maar ik vond het heel leuk om even met u te praten. Nee, want uh, ik ken als kind uw zaak. Ah. Dat is het leuke te vinden. Nou, dat is leuk. Ja, ja, ja nou, ja. want waar bent u nu dan? Ik ben zelf 53. Je bent vanuit 53? Nee, ik ben van oh, je, 64, oh, maar oh, ik ben 53. Ah, je bent 53. Ja. Ja. Goed, ik ben 67. Ja. Ik ben van 50. Zo. Ja. ja. Ja. Dus we gaan gewoon door, maar niet meer met thuis in Dat ja. hebben we nu even goed besproken. Wat zegt u? Ja, natuurlijk. Ja, ja, wat ik allemaal ga doen, weet ik ja. nog niet. Dat zal de tijd leren. We gaan nog eens een keertje met z'n tweeën een uur praten en dan gaan we dat uh, helemaal uur, voorbereiden. Dus ja, dat is uh... ja. Oké, okay. vind ik ook. Nou, ik dank u wel voor uw uh, komst. Okay. En we gaan even naar een uh, muziekje luisteren. Oké, okay. this next song was my first single. Vision of love. aangeschoven voor de expositie in het Zandvoors Museum tijdens de Geluksroute op 2 en 3 december. Alina Blasquez, zeg ja. ik dat goed? Ja, ja? heel goed. Ja. En niet uh, Anne Laout, maar Rob Spruit. Ja, <laughs> welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, als eerste de vraag, Blasquez, is dat uh, Spaans of is een Spaanse dat? Ja. Spaanse achternaam, ja. Maar mijn vader is uh, Frans, dus oh. die komt een beetje uit het grensgebied bij de Pyreneeën. Oké, okay, oké. Okay. Maar ik sprak het goed uit, Blaskes. Ja, ja zeker. Heel weinig mensen doen dat uh, ja. zo goed. Um, jij doet mij aan de expositie in het museum. Je hebt me net wat uh, foto's laten zien. Ik uh, wil het uh, creatief omschrijven als het hergebruik van afgeschreven materialen. Hoe ben je daartoe gekomen om dat soort dingen te gaan doen? Uh... Nou, ik heb de kunstacademie gedaan. Uh, na de HAVO. En toen, uh, toen kwam ik er daar al heel snel achter. Dat ik, uh, nou ja, dat ik eigenlijk heel, uh, heel goed materialen kan met, uh, verzamelen. Verknippen. En daar weer iets nieuws mee, mee kan maken. En uh, waar ik me dan vooral op richt. Is nou ja, het maken van draagbare uh, voorwerpen. Zoals sieraden of kledingstukken. Ja. Ja, dus daar, daar maak ik dan uiteindelijk kledingstukken van. En ik heb bijvoorbeeld ook wel proefjes bij me. Uh, nou ja, het is misschien een beetje gek om het op de radio zo te vertellen. Maar ik heb ja, bijvoorbeeld het gewoon. insteekhoesjes van de HEMA. Knip je helemaal fijn tot kleine stukjes. En dan maak je weer een nieuw borduurwerk van. En dan krijg je dit soort texturen. En daar kan je weer een heel kledingstuk mee maken. En oep... Nou ja, En dan krijg je uiteindelijk dus een heel groot kledingstuk... waarbij een klein element dus een groot, uh, nou ja, groot resultaat kan krijgen. We moeten het even beschrijven voor de luisteraars. Ja, echt, uh, ja. Leg eens uit. Aline heeft een, uh, een groot boek meegenomen met uh, hele mooie grote uh, foto's... van de creaties die zij maakt. En dat ziet er heel professioneel uit, moet ik er even bij ja. zeggen. Nou, dankjewel. Ja. ja, ik hou er heel erg van om dus... Uh, maar ja, het is best wel een tijdrovend... Uh, tijdrovend werk. En daar hou ik eigenlijk wel van. Het is echt zo echt ambacht, handarbeid. Hand elk stukje wat ik heb gemaakt, dat heb ik in handen gehad. En uiteindelijk... Je creëert een kunstwerk. Ja, je ja. creëert eigenlijk, eigenlijk weer een nieuw, uh, nieuw geheel. Terwijl, dit, dit zijn gewoon insteekhoesjes van de HEMA. Mm. Gewoon in stukjes geknipt. Dat zou je niet meer zeggen. Nee, nou. dat zou je zeker niet zeggen, nee. Nou ja, zo probeer ik dus uh, samen met Anne uh, materialen te zoeken die gewoon mooi zijn. Waarvan je denkt, Oh kijk, dit, deze transparantie of deze kleur, dat kan je heel goed gebruiken om hier iets nieuws mee te maken. Of uh, bijvoorbeeld, ik heb ook een sieraad gemaakt van bierdopjes. Oh. <laughs> dat is, en dat zou je ook totaal niet meer herkennen. My God. En daar heb ik ook hele structuren mee gemaakt. Altijd wel geïnspireerd op de natuur. Dus uh, ja. Uh, en het idee is dus uh, voor de geluksroute: gaan wij dus in het Zandvoorts Museum uh, een tentoonstelling organiseren voor twee dagen. En uh, wat we ook gaan doen is ter plekke daar een nieuw kledingstuk maken. Uh, Had je deze al? Ja, zeker. Ja, ja. Dus uh, 2 en 3 september. In Het Zandvoorts uh, Museum en ter plekke daar gaan we ook werken aan een nieuw kledingstuk waar mensen die kunnen gewoon binnenkomen lopen, het is geheel gratis, die kunnen meewerken aan het maken van zo'n nieuw kledingstuk. En dat is, nou ja, dat is best een project want het is, het is niet uh, zomaar knutselen, zeg maar. Het is wel, uh, nou ja, wat, wat, uh, ja, wat, hoger niveau. Maar wij gaan iedereen daarmee begeleiden en, uh, ja, en dan maken we een nieuwe creatie. Tijdrovend monnikenwerk. Tijdrovend monnikenwerk en daarom heel fijn als er heel veel mensen te kunnen komen ja. helpen. Absoluut, ja. ja. En is het draagbaar? Het is zeker draagbaar, ja. ja. Maar hoe kom je er nou op om van insteekhoesjes <laughs> van de HEMA iets te ja. maken? Dat is echt heel apart. Ik heb ook een jurk gemaakt van boterhamzakjes. Hier, kijk, een bruidsjurk bijvoorbeeld. Nou ja. En je zou dit totaal niet meer herkennen als een boterhamzakje. Maar ja, je, je kan daar... je is ziet Het is, een materiaal. Materiaal? Het is gewoon kant. Ja, precies. Je, je, je neemt een materiaal en je ziet de kleur en de transparantie. En, en dat... Uh, ja... Daar kan, je, daar kan je iets mee. Dus hier ben ik bijvoorbeeld mee gaan breien. En als je bijvoorbeeld uh, plastic bij elkaar uh, uh, doet. Dan krijgt het een mooie uh, witte glans. En dan, ja, dan wordt het gewoon een mooie... Een mooie uh, ja... Kunstwerken zijn het. Hè? Het zijn uh, inderdaad kunstwerken. Ja, kunstwerken ja, ja. Het, het, die foto's zien er echt schitterend uit. Het zijn ook hele grote foto's. A3 formaat voor ja, de luisteraars. Die... Oh, wow. <laughs> en het is... Uh, ja, je moet er inderdaad maar net opkomen om het te maken. Het is wel heel leuk om te zien allemaal... Ja, en dan... Jij, je moet maar, uh, iedereen moet gewoon komen uh, 2 en 3 september, <laughs> lijkt mij. Nou, dat zou Toch? echt fantastisch zijn. Want het, het idee van de geluksroute is dat we dus delen waar wij gelukkig van worden. Nou, Anne en ik worden echt enorm gelukkig van het creëren van, van uh, voorwerpen, van kledingstukken. Van, ja, precies uit het niets. Kijk. En nou ja, dat willen we heel graag en delen. En het kost niks. En het kost helemaal niets. Die kunnen gewoon langskomen. Nou, mocht je eventueel nog interesse hebben in, in meer, dan kan je, je altijd nog opgeven voor een workshop. Workshop. Maar in eerste instantie mogen mensen gewoon binnenlopen. He, dan vertellen we ja. graag over ons werk. En uh, ja... En die mogen gewoon participeren wat dat betreft. Wat is nou jou, jouw droom? Wie dan uh, dit gaat dragen? Dat is ah, een bekende ja. Nederlander. <laughs> nou uiteindelijk mijn droom is, is misschien wel iets minder, uh, iets minder gewaagd dan wat ik nu uh, maak. Maar ik zou het liefst uh, echt breidsjurken willen maken. En daar het borduurwerk van, uh, van maken. En echt wel wat, wat moderner. Dus niet, niet al die bloemetjes en dingetjes. Maar gewoon wel echt wat moderner. En uh, ja dat lijkt mij fantastisch. Of misschien wel, ja... Mijn uiteindelijke echte droom is gewoon... een kledingstuk maken die Maxima gaat dragen. Ik... Nou, kijk. kijk. Dat is een mooi streven. Ja, maar ik denk niet dat, dat, dat een ze een dit is. Mooiste... dragen. Rob Spruit zit er ook nog bij. Dat die uh, vergeten we een beetje. Ja. En uh, wat vind jij ervan, Rob? Nou ja, ik, ik vind het geweldig... om zo creatief bezig te zijn. En Wij zijn op een hele andere manier uh, eigenlijk creatief. Maar uh, ook wel iets waar je gelukkig van wordt. En dat is uh, vooral wandelen. En uh, wij hebben gemerkt dat je daar... Uh, dat je er ook vreselijk uh, gelukkig van kan worden. Ja. En dat dat uh, heel veel uh, voor je doet. Vandaar dat wij ook meedoen met, uh, met de geluksroute op uh, 2 en 3 uh, september. Ja. En, uh, hoe, hoe gaan jullie. Uh, waar wandelen jullie? Uh, is gaan... Speciaal in de duinen? Uh, uh, normaal gesproken wel. Ja. Um, want met, met Wandelcoach Kennemerland hebben we vijf wandelcoaches. En uh, ik ben de enige die uit Zandvoort komt. De rest ja. komt uit Haarlem, Sandpoort. Ja. Twee weken uh, terug was. Ze, enzovoort. Ja, ze klopt. Inwassen, klopt. Ja. En um, in, in dit geval met de, met de geluksroute gaan we vooral uh, bij, op de boulevard en op het strand uh, waarschijnlijk wandelen. Kleine stukjes, omdat we zoveel mogelijk mensen kennis willen laten maken met, uh, met wandelcoachen. En wat is een wandelcoach? Een wandelcoach is iemand die, uh, die heel goed kan luisteren, vooral. Okay. Mm -hmm. En uh, die, die heel goed uh, de dialoog aan kan gaan uh, met iemand. En uh, ja, die ook heel goed uh, tussen de regels door kan luisteren. En uh, eigenlijk zoals je van een coach ook uh, verwacht. Een uh, coach die, uh, die, uh, die dirigeert niet iemand. Maar die, uh, die, uh, die spoort iemand een beetje aan om, om vooral zelf te gaan denken. En uh, zelf naar oplossingen te zoeken. En dat is uh, wat we als wandelcoach... Tijdens uh, wandelen. Ja, ja. Maar dat zijn dan met mensen die ergens mee zitten die uh, dat, ja, dat kan. Dat kan een, uh, een probleem zijn uh, waar je op dat moment uh, mee zit. Uh, je moet het zo zien dat, uh, dat wij bij Wandelcoach Scanlon hebben allemaal onze eigen uh, specialiteit. Uh, de een is, uh, is, die komt uit, uh, uit uh, de fysiotherapie, dus die is heel erg gefocust op de manier van lopen. Dus de uh, wandeltechniek, zeg maar. Een ander die is, uh, die is zelf ook dichter, dus die is heel erg met taal bezig. Ander is weer met mindfulness bezig. Ander weer met, met uh, mensen die juist die met mantelzorg te maken hebben. Ik heb zelf specialisatie om mensen te helpen... die depressieve klachten hebben... En, um, nou, moet, de, moet ik dan denken aan, aan, aan gedichtjes van uh, ik liep op het strand met mijn in het zand ofzo, of zo? Nou o. ja, kijk, nou met, nou met, ja, met, met, die, met, met de dichter moet je vooral denken dat hij heel sterk is met taal. En ja. dat betekent ook dat je, dat je door het taalgebruik van mensen kan, je heel goed, kan, kan hij in ieder geval heel goed, goed zien wat er wat er mogelijk speelt. En uh, hij kan als geen ander tussen de regels doorlezen, zeg maar. Ja. En, en mensen, jij ja, doet dus mensen die depressief zijn. Ja, ja. ja helpt dat ook? Zijn het mensen die dan niet meer uh, depressief zijn door het wandelen? Nou, wat, helpt dat? Wat vooral helpt als je, als je depressief bent, en dan heb ik het niet over hele zware depressieve gevallen, hè, want dan moet je echt naar een, uh, naar een psycholoog uh, gaan. Uh, maar mensen die, die lichte depressieve klachten hebben, die zich vaak somber voelen, een uh, zogenaamde stoornis bijvoorbeeld, die, uh, daar helpt het echt wel bij om te activeren, zoals we dat noemen. Dus dat betekent dat je echt iets moet, moet gaan doen. En wat uh, handelen helpt op een aantal manieren. Want ten eerste ben je met iemand in gesprek. Je hebt ook dat je, dat je naast elkaar loopt, dat je elkaar niet continu hoeft aan te kijken. Ja. Dat scheelt uh, enorm. Ja. Dat maakt het een stuk uh, laagdrempeliger. Ja. Je bent lekker buiten. En je bent lekker bezig. Ja. En dat voor iemand die, uh, die somber is, is dat, uh, is dat heel goed. Ja. En dat helpt, uh, dat helpt zeker. Ja. Dat is mooi. Mooi allemaal. Nou, dat is uh, de ja. geluksdoet op 32 september. Ja. Ja. Ook voor jullie? Ja, ja, wij zijn er ook van 11 van tot 2. Uh, tot ja Zeg even, je kan, je, je, er is een, een website hè, van de Ge Geluksroute. Ja. En daar kun je dus uh, kun je alles geluksroute. Op, op vinden. Geluksroute.nl nee, misschien? Nee, nee, het is nog wat langer. Nee, het is bij nee, dus, uh, wij, Geluksroute.nl ja. uh, .nu ja. slash editie slash Zandvoort. Zandvoort, ja, ja. want is specifiek voor ja. Zandvoort. Uh, ja. Maar als je googelt Geluksroute Zandvoort, dan, dan je, kom je er ook, meteen. Komt ook, ja ja. ja. ja, ik wou nog één klein dingetje aanvullen, want wij uh, Anne en ik staan dus... Uh, in het Sandvoorts Museum, 2 en 3 uh, september. Mm -hmm. Maar dat is van 1 tot 5. En dan kunnen dus mensen gewoon inlopen. Ja, okay. zeker. Ja. Ja. Dus, uh, leuk. Ja, dat leuk. En dan goed. kunnen ze ook een workshop doen? Nee. Ja, nou ja, ja, nee, ja, als ze willen kunnen ze zich inschrijven ja. voor een workshop. Maar ter plekke hebben we dus, uh, nou ja, zijn we dus bezig met een nieuw, nieuw kunstwerk. En daar mogen mensen gewoon ja. aan meewerken. Ja, ja. Hey, en komen jullie uit Zandvoort? Uh, nou, ik kom uit Zandvoort. Jij komt ja. uit Zandvoort, ja. oké. Okay. En uh, Anne is, uh, ja, is mijn beste vriendin. Okay. <laughs> <laughs> en mijn partner in crime. Ja, dus... Jammer dat ze er niet bij is. Maar... Ja, heel erg jammer. Maar goed, nou, ja. jij hier. bent er. ja. ja. ja. Leuk keer. hoor, leuk. Nou, we gaan omwille van de tijd uh, jullie bedanken voor jullie komst. En uh, de geluksroute is dus op 2 en 3 september in het uh, Museum. Daar is de expositie. Ja, en onder, andere, hè, de onder andere ja, ja Onder andere, ja. Er zijn veel meer dingen natuurlijk voor de geluksroute. Ja, ja, ja. <laughs> um, het is echt de moeite waard om te zien wat er gecreëerd wordt uh, uit het niets eigenlijk. En ik vind het heel apart. Ik, nou, wel. Uh, ja, het is, uh, heel bijzonder. Als het positief is dan. Ja. Heel dankjewel. Ja, het is heel positief. Ja, ja, ja, ja. En, uh, dat was dan uh, Alina Blasquez. Ja, heel goed. <laughs> dank je wel voor je komst. Ja, en ook uh, Rob Spruit, uh, dank je voor je ja, komst. Dank, dank, de komst. dank, dank ja, voor leuk. jullie. Uh, ja, leuk. naar de Stone Roses met Fool's Gold, speciaal uitgezocht door Jacques voor zijn overleden moeder, als ik het goed begreep heb, die vandaag jarig was. Dat heb ik dus goed begrepen. Mooi. Aan tafel is aangeschoven Roy Dongen. Ik zei net Roy van Dongen, maar ik heb toch een collega gehad, die heette Roy van Dongen. Dus vandaar dat ik dit die verspreking maakte. Zonde Ja. Zal geen familie van je zijn. Ik ben een nonsens uitvoering. Gewoon Roy Dongen. Jij zit hier voor de afsluiting evaluatie van Pride at the Beach. Ik heb ja. het gemist, want ik kwam woensdagavond uh, terug van mijn werk en toen was het dus net afgelopen. Maar het was één groot succes, het was een heb ik begrepen. Feest. Het was een feest. Ja. Was dat te verwachten? Hadden jullie dat gedacht? Uh, als ik heel eerlijk ben, hadden we dat zeker niet verwacht. Uh, hadden we hadden gehoopt dat het een leuk feest zou worden en dat het een goed feest uh, zou worden. Maar het heeft onze stoutste overwachtingen ver overtroffen dat het ook zo groot geworden is. Uh, ja, absoluut. Hoe komt dat, denk je? Uh, een aantal dingen. Uh, natuurlijk is de hype langzaam ontstaan in de media. We zijn uh, met de Facebookpagina begonnen. In twee maanden tijd hadden we uh, zo'n 27.000 uh, uh, bereik. Mensen die je berichten dus lezen in een week. En dat ja. gaat dan heel hard omhoog uh, de laatste dagen. De uh, Pride Amsterdam, de organisatie, die, uh, die had dat er al in natuurlijk. Maar die heeft het ook sterker gepromoot. En vervolgens kregen we ook nog eens een keer dat de, uh, zeg maar, de gay media ons uh, uh, evenement in de top 10 van evenementen zitten die je moest bezoeken. Van Wat moet je absoluut doen in de komende dagen? Nou, het Bladwink, Gay.nl, allemaal uh, bladen die een heel groot bereik hebben. Uh, en websites. En die zeiden van, oké, okay, stand voor staat in de top 5 van dingen die je moet doen. Pride of the Beach. En ik denk dat dat ook heel erg veel uitgemaakt heeft dat mensen van: nou, daar ga ik toch naartoe. Ja. ja. Leuk zeg. Ja, dan werkt ja. het dan toch, hè? He, maar... Ja, natuurlijk, ja, ja. Is ja. Dat was natuurlijk even werk. Ineens. Ja. <laughs> Maar... Uh, het waren jullie mooi... erop voorbereid? Ja, toch? We hebben wel rekening gehouden met het feit dat je bijvoorbeeld het plein uh, uh, verder zou moeten afsluiten. Of niet. Dat zijn allemaal dingen waar je in een scenario al rekening mee gehouden had. Dus de, stonden, de hekken stonden er al. Die hoefden niet op het laatste moment nog gehaald te worden. Want ja. die busroute moest natuurlijk verlegd worden. omdat je ja. die cirkel niet meer kon maken. Uh, ja, en de andere dingen. Dat zijn de mensen die allemaal mee georganiseerd hebben. hebben al wel ervaring in het organiseren van feesten en activiteiten. Uh, dus dat was ontzettend goed. Kun je ze even noemen wie het allemaal waren die erbij betrokken? waren. Nou ja, uh, Ben, de, die... Uh, je ben Zondeveld, af... die je nu niet ziet. <laughs> die je nu niet ziet, maar die wel <laughs> vaak achter de microfoon zit, uh, zat in de organisatie. Uh, ja. Ton Arisen uh, zat in de organisatie. Uh, die richtte zich met name op het plein. Ben op de stoet. André Donkers zat in de organisatie. Die richtte zich met name op de foto-expositie in het Museum. Ja. Uh, Irma Keur zat daar vanuit de gemeente. Hendrikje Offermans, die deed het secretariaat vanuit de gemeente in de organisatie. Maurice Demmers die uh, deed de met die kleine club van zes mensen, allemaal dus vrijwillig hebben we uh, hoor. toch een korte tijd uit de grondwet te stampen. Het is een groot evenement die dan uh, voor de herhaling vatbaar is en waarschijnlijk de komende 20 jaar op de agenda gaat komen. <laughs> ik denk het wel, ja. Ik, zou, uh, zou, uh, de, het ja. Uh, Pride Amsterdam heeft gezegd dat ze het erg geslaagd vonden en dat ze er vooral uh, mee door willen gaan. Wij willen dat ook heel graag. Uh, dus ik denk dat we het volgend jaar uh, zeker weer doen. Wat, en wat, ik, wat, groter wat ik ervan doen. vond is wat het zo vrolijk was. Iedereen was vrolijk. Vrolijk. Iedereen zag er mooi uit. Ja. En het was gewoon één groot feest. Ja. Eigenlijk. Nou, het is eigenlijk ook... De, de Pride heeft twee aspecten. Eén deel is het bewustwordingsproces. Uh, voorlichting, daarom ook de expositie het museum. En een hele mooie expositie uh, tot roerens toe in het uh, Excel Hotel. Uh, met al die foto's van familie. Dat is heel mooi om te zien. En die verhalen erbij te lezen. Maar aan de andere kant is het ook het vieren van het feit dat je kan zijn wie je bent. En dat je kan dat houden verhaal. van wie je houdt. Ja. En dat, daarom is ook Pride. Daar mag je trots op zijn. En het is heel leuk om te zien hoe dat, uh, hoe dat omarmd werd. Dat je uh, moeders met kinderen naar leernichten gingen om te zeggen van je mag met Mr. Ladder Finland op de foto <laughs> en uh, andere kinderen van nou, je mag met de drag queen van dinges op de foto. Ik hoop dat die kinderen later, want dat is het serieus aspect, dat die kinderen als zij op een twaalfde of dertiende een keer denken van nou oh, misschien wil ik wel gay. Dat ze dan niet zo 24 jaar moeten wachten om ermee uit de kast te komen. Nee, dat, dat je dat gewoon kan zeggen. Ja. Ja. En dat je ziet van nee, hey, ik leef in een plaats waar dat eigenlijk heel gewoon is. Mensen vieren met allen. Als we met z'n allen vieren is het vast niet zo schandalig dat ik het ook ja. ben en dat ik het gewoon nou, en kan die, zeggen. Die, die toon was er ook helemaal niet. Het was alleen maar, het, het was alleen maar fijn. Ja. Dus ik vond het in die, zin heel, in die zin ook heel erg geslaagd. Ja. En maar, andere dagen ook. De, de, de, de andere op het strand. He? ook De, de feesten ja. waren ook leuk. Dat, wat mensen soms niet uh, begrepen is het, het concept van de Gay Pride. De, de Pride is eigenlijk een, een, een organisatie die organiseert een soort opening. In Amsterdam is het de Pride Wall. Uh, met een opening in het Vondelpark. Een informatiemarkt. En een afsluiting met de Canal Parade. En een groot feest op zondag op het Stoperaar. Op het, op het daartussen zitten eigenlijk gewoon allerlei dingen. En allerlei bedrijven, organisaties. Uh, instanties die dan zelf dingen organiseren. En dat is wat we in Zandvoort eigenlijk ook willen. We hebben een opening. En dat is, moet een heel groot ding zijn. We hebben een afsluiting, bijvoorbeeld een vuurwerk. En daartussen doen andere mensen hun eigen ding. Dus Nautiek heeft zijn eigen feest georganiseerd. Dan hebben wij dan wel DJ's aangedragen... En drag queens voor ze gezocht om erbij te doen. Maar het is hun feest. Ja. Um, uh, het, uh, Mango's heeft ook hun eigen feest georganiseerd. Ja. Ja. Dat hebben ze zelf gedaan. Ja. Um, en dat, dat heeft bijvoorbeeld Amsterdam Beach Hotel. Heeft al die drag queens neergezet met een dj op de tocht. Dat is hun ding. Ja. Uh, het Sanfors Museum heeft wat. En het is eigenlijk de bedoeling dat mensen zich kunnen aanhaken bij de organisatie. Wij doen de promotie van het hele event. Een opening en een sluiting. En, en daartussen moeten mensen eigenlijk ook ja. zelf komen. van nee, Ik ja. heb een leuk idee. Ik ga dit doen. En ja. Waarom niet? Ja. ja, leuk hoor, leuk. Het was ja. nu drie dagen, maar de Pride Week. Zit er dan misschien aan te komen in de toekomst? Nee, want we zijn onderdeel van Pride uh, Amsterdam. Ja? Um, en dat is heel belangrijk om te zijn vanwege alleen al de promotie. Maar ook voor het feit dat zij uit Amsterdam al die artiesten naar ons toe gestuurd hebben. Voor de opening. Ja? Dat Pride Amsterdam heeft ons dat aangeboden. Uh, dus nee, het blijft drie dagen. Die opening begint op zaterdag in Amsterdam. Zondag is de Amsterdamse afsluiting. Wij beginnen op maandag tot en met woensdag. Donderdag en vrijdag pakt Amsterdam weer op. En dat is ook logisch. Die dj's die er Komen. Die draaien allemaal bekende clubs. En die draaien natuurlijk alles op die grote feesten. Maar maandag en dinsdag zijn die clubs dan dicht. En dan komen ze hier. Ja, dus de Eagle en Church hebben hun DJ's. De club dicht en de DJ's hier laten draaien. En dan heb je een goede samenwerking. En dan krijg je ook. Dat vind ik leuk om te weten, want dat wist ik namelijk niet. Dus nu weten de luisteraars dat ook. Ja. ja, ja, ja, ja. ja. Leuk. Um. Nou ja, de kranten staan er vol van, hè. Landelijk ook, hè. Het is zo goed ontvangen. Ja, het is heel, heel erg goed ontvangen. En ik uh, ben heel blij dat het zo positief uh, gelukt is. En ik ben ook heel blij dat we zo'n mooi evenement gehad hebben, zonder ongeregelheden, zonder andere toeters en bellen. Er is niets, maar nog niet. Het was gewoon één vrolijk feest van uh, tot ze met en dat drie dagen bij Mangos was het een ontzettend gezellig feest. Uh, het, het was weer bij Natiek um, heel gezellig, toch ook? Ja. ja. ja. En, en, uh, het vuurwerk was mooi. Het vuurwerk was prachtig. Ook gemist. <laughs> Ja, Cor, je hebt het niet goed uh, gepland, jongen. Uh, ja, dat jongen. is uh, mijn schema uh, maker die dat niet goed gedaan heeft. <laughs> nou, volgend jaar heb je de nieuwe kans. Dan gaan we ja. natuurlijk een grotere Pride organiseren. En dan zijn jullie van hartelijk welkom om er wel bij te zijn. Ja. Is het altijd dezelfde datum, uh, uh, Roy? Pride in Amsterdam is, bedoel ik? Uh, altijd ja. wel? Het is altijd de, uh, de eerste uh, zaterdag uh, van augustus. Oké. Okay. Ja. Dus dan is het nu ook weer, dan eind juli uh, ja. hier in de Iets, want het wordt doorlopend gepland. Ja, dus je kan nu al uh, aan de slag. Uh, we hebben in september hebben we de vergadering uh, met uh, ons team. Uh, om te evalueren hoe we, wat we gedaan hebben. En wat we volgend jaar beter zouden kunnen doen. Mm -hmm. en dan moet je eigenlijk al beginnen. Zeker nu je het ziet hoe het gaat. Met een draaiboek voor volgend jaar. Zodat ja. je het uh, je dat al... optimaal kan organiseren. Ja. Ja, ja. Dan, ja. Dan. ja, er zit een hele lange planning aan vast. En, uh, ja. Met vergunningen en uh, ja. dingen. Ook dat en regelen, dingen die je, je beter kan maken. doen. Of anders. Uh, ja. Ja. Ja. Nou ja, dankzij de pop-up standwoord is dat vergunning. Ja, de zomer sneller, hier hè? iets wat sneller. Dus dat is wel een heel erg groot deel. Het innovatiefonds heeft uh, ook bijgedragen. Okay. De gemeente. Ja. Om te zorgen dat het lukt. Want het is ook een heel groot risico wat je uh, moet nemen om zoiets te organiseren. Als je het nog nooit gedaan hebt. Ja. Ja. Dus ik ben blij dat het uh, aan alle kanten op die manier in Zandvoort is uh, omarmd. Ja. Leuk. Nou, ik vind het leuk om te horen dat dit uh, voorlopig uh, definitief ja. op de agenda staat. Dat Pruit Amsterdam er ook blij mee was. Dat het uh, mooi aanstoot op ja. hun activiteiten. Het komt voor Zandvoort natuurlijk ook wel goed uit dat het uh, door de wijk was. Want het is natuurlijk heel druk hier in het, uh, van van maandag tot en met uh, woensdag. Veel toeristen hè? Ook. Veel toeristen die uh, ook waarschijnlijk in de toekomst speciaal hiervoor naartoe uh, gaan komen. Ja. En, uh, ik uh, wil omwille van de tijd, want ja, nu hebben we nog maar zes minuten. Ja, ja, maakt toch niet uit. Jou in ieder geval bedanken voor je komst, Roy. En uh, ja. wij uh, horen jou graag weer een volgende keer als het weer gaat beginnen. Graag gedaan en uh, bedankt voor alle aandacht. Dat helpt altijd ja, voor het evenement. Ja, en uh, ja. We hopen dat we in de aanloop van het volgende evenement ook weer regelmatig terug mogen komen. Zodat mensen op tijd met hun restaurant of café of winkel in kunnen springen op de thema's die er dan gaan komen en zeggen, hé, hey, ik ga er ook wat leuks mee doen om ja, aan te sluiten. Daar, Roy, ja. Nou ja, ja. Dat, dat, dat, dat doe je toch wel. Natuurlijk. <laughs> Bedankt. Dank je wel. En dan gaan we nog geen muziek draaien, maar we gaan de agenda doen. Agenda? Ja, want die hebben... zachtie nee, ja. <laughs> stond natuurlijk ja, al, al klaar om hem in te starten. Maar dat gaat hier gebeuren, <laughs> natuurlijk. Um, ik heb hem hier voor me. Ja. En... Ga jij beginnen of ja, ik ja. beginnen? Nou ja, er is nog tot 20 augustus de expositie Hollandse Meesters in het Zandvoortsmuseum. En dan ook nog de expositie van René Zuidenveld hè, in het uh, Zandvoortsmuseum van uh, Pride at the Beast. En dat duurt ook tot 20 augustus nog. Dus tot... daar moet je zeker naar kijken. Ook zijn prachtige foto's. Nou, tot en met 17 uh, september is er Art Boulevard. In deze periode mogen portrettekenaars, schilders, sieradenmakers en levende standbeelden. Dat is ja, maar dat ligt kopen... ook aan het Heer, hè? Ja. Uh, als het slecht weer is, gaat het niet door. Hè? Ik denk als ze dus in het koper geschilderd zijn en ze gaan, ja. het gaat regenen... dan nee, krijg je zo'n nee, zo, nee. zo, zo gele plek erop Ja. ja, ja, erom. ja, ja, ja. Nou, in ieder geval, dat is op een plek van uh, 3 bij 2 meter. En dan mogen ze hun kunsten uitvoeren en ja. verkopen. En dat is dan van 10 uur s ochtends tot 10 uur s avonds. En het is gratis. Ja, en dan is er vandaag, en dat is best wel bijzonder... Uh, het High Tides and Good Vibes Reggae Festival bij uh, Strandpaviljoen Storm. En dat is van 2 tot uh, middernacht... Ook op 5 augustus is de Let's party bij de haven van Zandvoort. En dat is van half 8 tot en met 5 voor 12. Ja, ze zeggen 5 voor 12, want ze moeten om 12 uur stoppen, hè? Ja, dus 5 uh, minuten overgang. Ja, uh, ook op 5 augustus Jazz Behind the Bar bij Janks op het dorpsplein. En dat is vanaf 8 uur. Morgen is er dus Plaats du Tetre. De kunstmarkt van 10 tot 5. En op 8 augustus is in de bibliotheek van Zandvoort de dorpsomroeper Gerard Kuiper. En die komt vertellen over het zand. Verleden van 2 ja, tot en met 4. Ja. Oog. ja, ja. Uh, en op 12 augustus... Uh, is er weer de Zandvoorts Open Kampioenschap... naar Kreelroken op het Raadhuisplein vanaf half tien... S ochtends. Dat is leuk. En... 12 en 19 augustus is er... zomermarkt op de boulevard de Vavouge. En dat is dan van 11 uur s ochtends tot en met 10 uur... S avonds. En 12 augustus is ook... het Festivari bij Safari Lodge... Zandvoort in de boulevard... Paulus Loot nummer twee... En het muziekfestival start vanaf 1 uur. Ja. 13 augustus is er ACNN op het Zandvoort. Dat is weer een, een... Weet jij wat ACNN is? Uh, um, auto... Dat zoeken we even op. Ja, ik heb Maar geen idee. een speciale categorie, denk ik. Kan uh, een uh, auto's? autobondenmerk zijn of zo? Ik, ik weet het niet. Ik heb geen idee. En dan is van 18 tot 20 augustus, we gaan al een eentje verder... Ja, het DTM-weekend, waar toch ook Max Verstappen uh, gaat aantreden. Ja, die komt even kijken. Die komt waarschijnlijk ja. ook de prijs uitreiken, heb ik begrepen. Ja. En uh, ik denk hij, dat hij dat zal twint... ook nog wel een keertje een rondje gaan meedrijden, ja, misschien ja, ja, in een auto. Ja. Ja. Ja. Maar hij ja, moet natuurlijk een beetje oppassen, want dat moet natuurlijk een topconditie blijven... voor die Formule 1. Dus ik denk niet dat hij misschien gaat rijden, maar hij zal er wel zijn. 19 en 20 augustus is de tweedagse van Zandvoort bij de watersportvereniging Zandvoort. Die bestaat 50 jaar. Ja, ook al 15 En er is ook een kunstzeilevenement, NFB. Weer een afkorting een Nederlandse Federatie van Quoten. Ik heb ik weet geen idee. Weet ik en, uh, nee, ja. Ja? ja, nu jij de laatste. 19 augustus is er dancing in de street op diverse locaties in het centrum vanaf 8 uur. En dan hebben we elke eerste maandag van de maand de nabestaande groep bij Ook Zandvoort. Van 13 uur 30 half 2, dus tot en met 3 uur. En elke eerste dinsdag van de maand om half elf is er digitaal spreekuur voor al uw vragen over iPad, tablets, smartphones, et cetera, Ook Zandvoort. Wij ook Zandvoort. En dan hebben we nog... Elke vrijdag hebben we medische gymnastiek bij het pluspunt... van kwart over negen tot en met kwart over tien. In de verleving nummer 55. Nou, en dan heb je, kun je dit programma... Uh, wordt herhaald op donderdag van acht tot tien uur ochtends. Bij, je kan ook naar uitzending gemist gaan. En ga dan naar www.cfmzandvoort.nl. Vul de datum en tijd in. En let op één uur later invullen. Ja, en dan wil ik ook meteen even corrigeren... van waarom het soms niet meteen online is. Ja, Want dat vertel. doe ik namelijk verantwoordelijk voor. Waar ik zit op mijn werk. Is FTP. Dat is een protocol. Is geblokkeerd op het netwerk. Dus ik kan dat niet. Sommigens altijd meteen doen. En ik moet dan een bepaalde manier vinden. En dat kan Want er komen heel veel vragen over. Weet je dat? Dat mensen het de gasten achter. Maar ik zal dit weekend alles weer updaten. En dan is het allemaal weer in orde. De techniek werd gedaan door jacques Joseph Duinmeijer. De redactie Gert van Kuik. Eindredactie Gerry Rutte. En familie van FTP. Een, uh, nee, want het is met een N, hè? Daar oh, oké. Okay. Ja, ik ja. moet het toch een keer vragen. <laughs> de koffie werd gedaan door niemand, want ja, was er was niemand voor. Ja. De presentatie werd gedaan door Gerry Rutte. Ja, en Kort Draaier. Dankjewel. En we bedanken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid, en de koffie, thee en het water. Prettig weekend en tot de volgende keer. Fijn weekend, en we gaan allemaal. En luister naar de muziek als het nog kan Don't Make Way too long van Perry White. Ja.